2 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er wordt voor het eerst meer geklaagd over webwinkels... dan over gewone winkels. En dat niet alleen uh, gewoon bij Tom, maar gewoon in het algemeen. In het mediaforum sportjournalisten... Mascha de Jong van de Telegraaf en John Fokus van de Volkskrant. Nu is het NOS Nieuws. Hier is Ewout de Jong.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 Gisteren hintte ECB-president Draghi al op een mogelijke actie van de Europese Centrale Bank... toen hij zei alles te zullen doen wat noodzakelijk is om de euro te redden. De internationale Rode Kruis haalt een aantal buitenlandse medewerkers weg uit Syrië... omdat het in delen van het land te gevaarlijk is. Een woordvoerder heeft tegen persbureau Reuters gezegd... dat de medewerkers tijdelijk worden overgebracht naar de Libanese hoofdstad Beirut... Het Rode Kruis haalt niet iedereen weg uit Syrië. Een kernteam van lokale en internationale hulpverleners blijft te werken in de hoofdstad Damascus. De Syrische afdeling van de Arabische hulporganisatie Rode Halve Maan heeft een deel van de hulpverlening opgeschort in de grootste stad van het land Aleppo. In Aleppo wordt het zwaar gevochten. Het verwijderen van het asbest in flats in de Utrechtse wijk Kanale-Eiland... gebeurt volgens deskundigen onzorgvuldig. In een gerenoveerde, schoonverklaarde flat... blijken nog steeds onbeschermde asbesthoudende platen te zitten... meldt het tv-programma Nieuwsuur... dat met een asbestdeskundige door Kanale-Eiland diep. De nieuwzuurverslaggever belde aan bij de flat. Mag ik u nog wat vragen, mevrouw? Want wij komen nu net buiten en de heren zien dat hier drie platen met asbest zitten. Wist u dat? Nee. Deze platen, dat is asbest. Heeft is u nooit verteld? Nee, dat is mij niet verteld, nee. Het huis is eigenlijk weer veiliggesteld en ik kon er weer in. De flat die Nieuwsuur met de asbestdeskundige bezocht... ligt niet in het geëvacueerde gebied, maar ernaast. Fotograaf Jeroen Oerlemans noemt zijn ontvoering in Syrië... een beangstigende ervaring. In een gesprek met correspondent Bram Vermeulen... voor Radio 1 Sportzomer vertelde Oerlemans... dat hij en een Britse collega... zeven dagen door extremisten in een tent zijn vastgehouden... Ze waren geboeid en geblinddoekt. Een ontsnappingspoging mislukte en Oerlemans raakte gewond door een kogel. Uiteindelijk werden de gevangenen bevrijd... maar zij zelf denken door opstandelingen van het vrije Syrische leger. Het weer geregeld zon en broeierig. Het is 24 graden op de Wadden tot 30 in Limburg. In de loop van de middag vanuit het zuiden onweersbuien en later ook in de rest van het land. Morgenochtend buien, smiddags wat zon. En dan wordt het niet warmer dan 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Hier staat ruim 40 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 bij Maastricht in beide richtingen 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag van Nieuw-Vennep 3 kilometer bij de wegwerkzaamheden. Op de A28 Zollen richting Amersfoort tussen Afrit Elspet en Harderwijk 7 kilometer. Op de A28 van Zollen naar Amersfoort staat voor Amersfoort Vathorst 10 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Amersfoort vanuit Zwolle kan ook omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50, Arnhem richting Os, staat voor de Waalbrug bij Ewijk 12 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. On je marks en de atleten zijn weg!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 Het mediaforum zometeen Marcia de Jong, die werkt voor de Telegraaf. John Falkers, volkskrant, eh, sportjournalisten. Hoe kunnen ze hier eh, tijdens de Spelen hun werk doen? Steeds meer mensen kopen hun spullen bij de webwinkel. En er gaat ook wel eens iets mis. Hier zijn Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Ja, want voor het eerst wordt er meer geklaagd over webwinkels... dan over gewone winkels bij Consuwijzer. Bij het loket van de overheid kunnen consumenten terecht met vragen en klachten. Rita Buit van Consuwijzer met de klachten top 3. Nou, opeens staat echt uh, niet of te laat bezorgde producten. Dus dat is natuurlijk heel erg vervelend. Uh, garantie en ondeugelijke producten en diensten en over de rekening. De klachten gaan over allerlei producten, van mobieltjes tot kleding en vliegtickets. Directeur Wijnand Jonger van de brancheorganisatie Thuiswinkelorg.org moet ik zeggen... heeft wel een idee hoe het komt dat er meer klachten zijn gekomen.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 koop overgaan. Maar mensen die daar net een beetje mee beginnen, die denken, oh, nou, die site die ziet er wel heel erg gelikt uit. Maar ja, je ziet aan de voorkant niet uh, als het aan de achterkant een administratieve chaos is. Je kan natuurlijk ook kijken of de webwinkel een keurmerk heeft, maar dat zegt niet alles. Wijnand Jonge weer van Thuiswinkel.org.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 Okay, me down Keep Is zulke lekkere muziek, toch? Het is tijdloos. Earth, Wind and Fire uit 1981. En Let's Groove is uh, al een aantal keren in meerdere films gebruikt. Dus het is wel, ik, vind het, ik vind het lekkere muziek. Ja, zeker, zeker. Sim te dansen, jij ook? Dat uh, doen we vanavond, Jack. Prima, uh, vanu uh, vanuit Londen blijven we met journalisten praten over opmerkelijke berichtgeving. Uh, vandaag in het mediaforum John Falkers, die is van de Volkshand... en uh, Marcia de Jong van de Telegraaf. Hartelijk welkom allebei. Jullie zijn al een paar dagen hier. Uh, John, uh, jij bent bij de persconferentie van Jacques Rogge geweest. Zojuist, ja. Die was om uh, tien uur. En, uh, wat is uh, het nieuws? Ja. Nou, nieuws. Het is meer uh, voor die man zijn zoveel vragen. Dus daarvoor uh, gaat hij zitten met zijn voorlichter Mark Adams... En dan kun je je arm opsteken en uh, elke journalist mag één vraag stellen. Wie had de goede vraag waarop hij uh, moeilijk nou, antwoord op moest geven? Dat was een Israëlische journalist. Die, uh, die ging toch wel weer door voor de zoveelste keer over Dat was de afgelopen weken. Op de herdenking van 5 september 1972. Uh, München. München, aanslag uh, door Palestijnen op uh, de Israëlische sportploeg. Coaches dood, uh, uh, sporters dood. Twaalf in getal, dacht ik. Ja, hij is voortdurend uh, de, de laatste weken, met name door de Amerikanen, eraan gehouden om een vorm van herdenking te bieden bij de openingsceremonie. En Rogge en IOC weigerden dat. En hij heeft hier vanmorgen nog weer één keer in, uh, in uh, volledigheid uitgelegd waarom. En eigenlijk is het argument uh, één. Het hoort niet in de openingsceremonie. En argument twee is, wij hebben er al zoveel aan gedaan... en we zullen er nog veel meer aan doen. We krijgen op 5 september op het militair vliegveld Furstenveldbruik... bij München, krijgen we een nieuwe herdenking... van deze uh, uh, gestorven Israëlische. Ja, hij heeft afgelopen maandag ook wat gedaan in het Olympisch Dorp. Een minuutstilte uh, ja. betracht. En, uh... En maar, dan ging ja, het van... maar, maar dat is wat hij wil en, en, en verder komt het dus niet. Hij zal het niet uh, integreren in de, in de opening speech of zo. Nee, dat komt voort uit de Olympische Spelen van 2002. Toen in Salt Lake City was kort na uh, 9-11. En toen, uh, toen is het IOC gedwongen door uh, Bush om de, de, de vlag van Ground Zero naar binnen te dragen. Er werd een, uh, werd een, uh, Natuurlijk was het, was het ontzettend erg allemaal. Mm. Maar het werd een hele melodramatische toestand... waarin de openingsceremonie overheerst werd door de herdenking voor ja. de gevallenen ja. van... Ze, ze, ze willen dat, ze willen dat de gewoon gescheiden houden, de, de sport en ja, de politiek, zou ik maar even zeggen, in dit geval. In dit geval proberen ze dat ja, zo ja, te doen, ja. Het ja, ja. Ja, is een, een, een scheiding ja. van... Uh... Nou, die misschien wel past in, de, in deze situatie. Wil, laten we direct met jou met de sport doorgaan. Eerst even naar Mascha, want anders zit de enige dame in dit gezelschap... toe te luisteren hoe drie heren het goed naar de zin hebben met elkaar. Dat is ook zo stilig, hè? ja, ja Mascha, jij bent uh, voor de telegraaf bezig uh, om, meer, met, om meer te richten op paardensport en hockey. Ja? Voordat de spelers zijn begonnen heeft Nederland de eerste klap al moeten verwerken. Want Willem en Bos uh, heeft uh, een knieblessure opgelopen en uh, kruisband gescheurd. Kortom, hoe is het met dat hockeyteam, dat dameshockeyteam? Ja, nou, ik vind dat ze dat eigenlijk wel heel professioneel oppakken. Want ik heb ze net even in de training gezien, maar dat vlamde echt wel weer. Dus je kan wel zien, gisteravond hebben ze echt de tijd genomen om uh, he, echt ook te huilen met elkaar. He, want het is een klap. En Willemijn Bos, laatste man eigenlijk in dat elftal, zorgde voor de lange pases. Was, was toch een soort van, uh, he, ze, ze was belangrijk in dat team. Ja, dus je baalt dat dat wegvalt. En dat, daar moet je ook je moment voor nemen. Maar ik denk dat er uh, zeg maar gisteravond al meteen is besloten om die knop om te zetten. Je moet gewoon door. En uh, je weet dat dit bij sport hoort. Uh, Willemijn wordt goed opgevangen. Haar vader die komt haar vandaag halen en vanmiddag vliegt zij terug. Het gaat nu even natuurlijk om de 17e, of zeg maar de nieuwe reserve spelen ja. Waarschijnlijk wordt Kaja, gewoon Kaja van Maasakker Dat was door de nummer geschroven. 17. Ja, dat was de reserve. Maar die speelt toevallig op dezelfde positie. Niet helemaal. Maar wel achterin. Helemaal. Wel achterin, ja. absoluut. Defensief heeft ook een strafcorner. Um, maar zij uh, zal waarschijnlijk wel doorschuiven bij de eerste 16. Uh, alleen er zitten gewoon vanuit het IOC bepaalde... Uh, ja, uh, Er moet gewoon aan bepaalde dingen worden voldaan uh, om die nummer 17 binnen te halen. Daar zouden nog wel wat verrassingen uit kunnen komen, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Dus niet dat er iemand via de, de zij-ingang alsnog in die selectie komt en zij de nummer 17 blijft? Um, ja die kans is er. Max wilde nu gewoon nog niks over zeggen. De omdat coach hij, Max Kaldas. Ja, Max Kaldas vindt dat, uh, vindt dat nu niet gepast, omdat hij gewoon zegt, Willemijn, Bos moet eerst naar huis. Uh -huh. En je moet dat even afhandelen. Het is een beetje gênant om nu over haar erfenis al meteen hè, uh, door te gaan. En uh, neem daar even een paar uur de tijd in. En dat vind ik ook niet zo erg. Oké, okay. dat, uh... dat, dat zijn wat laatste nieuwtjes. Want het is eigenlijk een mediaforum, het is geen sportforum. Je nee, moet niet teveel op de sport ingaan. Dat is niet... Nee, uh, nee, dat is nee, voor andere nee, momenten. He, ja. John, dat zijn jouw elfde spelen al geef ik, hè? Ja, sinds 1984. Maar Jouw acht... winter- en zomerspelen bij elkaar? Ja, is dus mijn achtste uh, Olympische Spelen in de zomer. En dan heb ik er drie in de winter gedaan. En vergelijk dat eens in al die jaren. Ik bedoel, nu, nu zijn we in Londen hier, 2012. Voor journalisten dan? Nou, in 1984 in Los Angeles ontstond het internet. Dat ben ik later pas gaan beseffen. Wij krijgen als journalisten het, uh, het berichtensysteem EMS... Electronic Message System. Ja. En het was een fantastisch systeem. Je tikte een code in voor Jack van Gelder, JVG waarschijnlijk. En dan kon je berichtje sturen naar Jack. Ja. Nooit zoiets beleefd. Ja. En ja. Dat... Kreeg, kreeg je wel eens een berichtje terug of niet? Uh... Zo altijd, in die tijd zeker. Ja, wij waren toen heel goed met elkaar. Ja. Maar het was, het was, het was uiteindelijk de, uh, het, het was een testsysteem. Mm. En omdat het zo geweldig beviel. Plotseling komt iets wat echt van de media is. Het internet. Komt daar naar voren bij een uh, evenement wat wat uh, alles eist van mensen en systemen. Dus maar is het, echt het echt anders bijzonder. gaan werken, Mascha, voor, voor journalisten... zoals jullie schrijvende journalisten zijn? Ja, Omdat zeker. Omdat er zoveel met social media gebeurt... dat je aan de ene kant bang bent dat je dingen mist... en aan de andere kant dingen leest... waar je de, de waar, het waarheidsgehalte er nog een keer van moet checken? Ja, nou, niet alleen social media. Ik vind sowieso dat, zoals schrijvende media... Het, het leuke is met, uh, zeg maar, Olympische cyclussen... Uh, vier jaar is toch best lang. Dus in vier jaar verandert te veel. Dus zeg maar uh, in 2004 in Athene... Ik maakte alleen maar verhalen en ik kon me daar volledig op richten. Nou, in 2008 kwamen daar echt blogs bij, hè, Facebook, hives. Maar nu, nou, eigenlijk moet ik af en toe gewoon ook echt een, een microfoon in mijn handen houden. En moet ik filmpjes maken voor telegraaftelevisie. Dat is wel, uh, dat zijn echt aanpassingen. Leuk. Uh, mm, ja, leuk, uitdagend, maar ook wel eens uh, heel lastig. Gaat het ook ten koste van de kwaliteit van de inhoud? Dat nou, je te daar, veel dingen tegelijk moet doen? Nou, dat is het probleem. Hm. Daar moet je elke keer op letten. En kijk, uh, je hebt natuurlijk maar één keer, wat ik net zeg, één keer in de vier Olympische Spelen. Dus je kan het ook maar één keer in de vier uitproberen. En dan word je, word je wel echt op die... Uh, wat je nu ziet is dat we ja, echt op grenzen komen van eigenlijk het haalbare. Mm -hmm. He, je, je wil... Wat je nog kan doen als, als verslaggever in dit geval. Nou ja, je wil als verslaggever het beste verhaal inleveren. Je wil er een mooiste foto bij hebben. En dan wil je eigenlijk ook nog eens uh, de beste vraag stellen ja. in een uh, televisieinterview. En dan is het hier heel erg gereguleerd. We lopen hier allemaal met pasjes om. En dat is ook logisch vanwege beveiliging en alles. Uh, heb je ook nog wel kans om buiten dat protocol om uh, mooie dingen te scoren? Nou, daarom vind ik de eerste week van de spelen of zeg maar de week voor de spelen... Echt altijd geweldig. Ik vind dat eigenlijk uh, ja, in de afgelopen drie keer dat ik het heb mogen doen, altijd de leukste week. Omdat je dan nog echt kans hebt om ja, als een soort van boefje uh, hier en daar echt je nieuws te halen. En dat heb je ook al gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Wat dan? Uh, nou, uh, ik zou op woensdagochtend zou ik naar de dressuurruiters gaan. Die zaten 160 kilometer buiten Londen. En uh, daar had ik afspraken over. Die waren zeg maar een beetje onder tafel, die afspraken. En uh, ik had auto gehuurd. En, uh, en ik krijg op zaterdagavond, dus vorige week zaterdag, krijg ik een persbericht... dat de hele Nederlandse media uitgenodigd zou worden op woensdagmiddag daar. Ja, en dan, ja, dan heb je toch als journalist een beetje het gevoel dat je natuurlijk de boot in gaat. Want ja. je bent je exclusiviteit kwijt. En dan, ja, of je kan gaan zeuren, of je neemt actie. En toen heb ik toch echt gedacht, nou, ik ga gewoon op de Bonnefoy een dag eerder. En ja, we zien wel waar we, waar we uitkomen. Nou, en toen ben ik echt ja, in de countryside uh, terechtgekomen. En uh, ja, de wegjes werden kleiner en kleiner en smaller en smaller. En ik zag alleen nog maar schapen. <laughs> en toen op een gegeven moment, ja in dat glooiende landschap vond ik een boerderij. Dat is de boerderij van Eddie Stippen. Stippen nou, echt een waanzinnig landschap. Ik aanbellen, nou, er deed natuurlijk helemaal niemand open. En in één keer achter me komt er een Austin Martin. Die stopte met twee blonde dames erin. Uh, can we help you? En ik zo, Ja, uh, yeah, well, I'm looking for Eddie Stibber. En ik kijk goed en ik zie Anki zitten. Oh, ik, zeg, nah. ik zeg, Dus die zegt, wat doe jij nou hier, weet je? Dat is toch helemaal niet uh, morgen toch pas. Dus dat is verslaggevers gelukt dan op dat nou, moment. Ja, maar ja, dat dan, is leuk. Behind ja, the scenes. En ja. dat is natuurlijk wel veranderd uh, in de loop van de tijd, John. Alhoewel, ik moet zeggen dat uh, de Nederlandse sporters... toch over het algemeen wel behoorlijk bereikbaar zijn. Ja, ze zijn zeer bereikbaar, onze Nederlandse Olympische topsporters... Tot eigenlijk het moment ingaat van de, Olympische, de pure Olympische voorbereiding. En dan wordt het echt een stuk maar lastig. Maar dat is ook contacten. logisch. Dat is eigenlijk natuurlijk ook niet meer dan normaal. Maar je bent als journalist dan aangewezen op het verslaan van de evenementen en de mixzone. Ja, het, het meeste is natuurlijk achter de rug wat je voorbereiding betreft. Ja. Parate kennis, weten ja. van achtergronden. En die moet je hier allemaal in een hoog tempo uitgooien. Want de deadlines in Groot-Brittannië zijn... Afschuwelijk. Ja, jaar. die zijn heel slecht natuurlijk. Uh, dan je toch even over het nieuws. Het is weliswaar geen sportforum, maar toch. Uh, je zit er nu toch. Vertel even, hoe is het met onze vriendin uit Zweden, Alzheimer? Want daar gaat het niet goed mee. Nou, gistermiddag werden wij geïnformeerd door een, uh, door een Zweedse tv-journalist... die we al jaren kennen, Staffan Lindenborg. En die stapte naar jullie oud-collega Jos van Keijeren toe om het slechte nieuws over Therese Alshama te ja, vertellen. Even, haar... voor al, even, even voor alle duidelijkheid. Zij is tegenkandidaat van onze uh, ja. mensen op de korte afstand. Uh... In, Shanghai, in Shanghai werd zij wereldkampioen. Ja. De 50 meter vrije slag voor Ranomi Jojo. En als derde was Marleen Velthuis. Dat was het duel voor deze spelen. En nu heeft ze last van een beknelde zenuw in haar nek. Sinds 4 juli heeft zij een zenuw beklemd in haar nek. Die uh, leidt tot een uh, opzwelling in de nek. Zij kan haar rechterarm niet meer overhalen. Dat is lastig met zwemmen. Uh, met één arm zwemmen, dan, uh, dan ga je het niet winnen. Moet je 29 augustus melden. Therese was een is, is, is een bijzondere zwemster. Zij is namelijk de enige vrouw in de wereld... die 50 meter zwemt zonder adem te halen. De rest van de wereld zie je allemaal... één of twee keer adem Het grote nadeel hem. daarvan is dat je last van de zenuw in je nek krijgt. Hè, als je dat heel lang doet. Na 14 jaar wel, want ze deed in 2000... Uh, deed ze al mee. Hey als ik dit zo hoor, dan uh, is die gouden medaille daar al geregeld voor Nederland. Nou, dus Eigenlijk is dat vanuit Nederlands perspectief heel goed nieuws. Of of niets zegt is er zoiets heel slechts? Niets is zeker in deze wereld, uh, beste Jurgen. Nee, in de, dat de sport. Is, dat is het. Daarom vindt sporten iedereen fantastisch. Ja. Omdat je de uitslag ervoor niet weet. Er ja. kan van alles gebeuren. Ja, maar de vaak... Nederlandse kaarten zijn aardig. Maar, maar dat is vaak het leukste. Hè? Want voor, uh, de verhalen vooraf en de verwachtingspatronen... Die zijn vaak veel leuker dan datgene ja. wat er gebeurt. Uh, volg jij bijvoorbeeld ook de Britse media in, in dit gebeuren? Of ben je heel erg gefocust op het Nederlandse contingent? Nou, ik vind dat... Uh, kijk, eigenlijk omdat je op dit moment nog kan halen wat er te halen valt. Hè. Je hebt nu nog enigszins ruimte. Je kan naar trainingslocaties die inderdaad wel buiten Londen liggen. Maar goed, die kat pak je, dat reizen Maar omdat ik die tijd nu... Die heb ik echt geprobeerd maximaal te gebruiken om iedereen te spreken te krijgen. Ja, dan lees je natuurlijk wel eens een krant, hè, eventjes in het openbaar vervoer, en je, je ziet tv-beelden, maar ik vind niet dat, zoals ik dat thuis bijhoud, ik vind dat ik daar nu toch wel een beetje in achterblijf. Ja, het mooie ja. van de spelen is altijd dat je thuis, uh, maar dat wil je eigenlijk niet, uh, achter de televisie, verre weg uh, het evenement het beste kan volgen. Want ik neem aan dat jij dat ook, dat ja. jullie dat ook hebben. De volgende ochtend kijk je in de krant, kijk je in de uitslagen en denk, hé, hey, in die sport is dat gebeurd. Het ontgaat je volstrekt. Want je bent in een tunnel naar datgene waar jezelf op gefocust bent. Ja, het zijn 26 sporten hier. En je bent er uh, bij voortduring op, uh, op één gericht. En op een, op een goede dag twee. En zo mogelijk drie. Maar dat is het. Dat is het. Gelukkig hebben ze een geweldig nieuwskanaal uh, tegenwoordig. Het, het uh, IOC. Uh, die kunnen we ook in onze eigen computer. Dat is een doorbraaktechnisch technisch Kun je in je eigen computer uh, aflezen op je hotelkamer en dan kun je de latest nieuws nemen. Ah. Maar goed, Twitter is net zo snel of nog wel sneller. Jullie, jullie zijn van uh, verschillende kranten, Telegraaf, Volkswagen, die ook, nou ja, euh, laten we zeggen, een beetje lokaal liggen qua, qua waar je staat. Uh, zeg maar. Levert dat ook hele andere verhalen op? Nou, ik denk dat uh, wij. Uh... Meer ook op het nieuws zitten. Uh, hè, dus uh, bij ons moet alles eigenlijk... Hè, uh, daarom ook uh, wordt ons geadviseerd om te twitteren. Daarom wordt ook geadviseerd, of zeg maar, zijn we natuurlijk met televisie bezig om alles snel, snel, snel mm -hmm. te brengen. Ik denk dat John zich uh, echt... Uh, ook richt hè, op mooie verhalen, veel achtergrond. Dus ja, ik vind het altijd leuk uh, om, om wat dat betreft de Volkskrant te lezen. Ja. John, dat, dat, want dat wordt ook gezegd, hè, de, de, de Dode Bomen-media, de kranten dan. <laughs> ja, dat is je natuurlijk. Wel, het... ja, nee, nee, ja, nee, ik vind het helemaal niet. Want ik vind het moois om gewoon zo'n krant in mijn handen te hebben. En een mooi verhaal daarin te lezen. Maar dat is wel uh, de omslag die je door de jaren heen ook hebt moeten maken, natuurlijk. Ja, vroeger was de krant een, een, een meneer. En uh, dat is dus wel. Dat proberen we nog wel te zijn, maar. Ja, we zijn uh, de, met name door de, door de audiovisuele media in een, in een andere richting gedrongen dan die we vroeger als eerste nieuwsbrenger hadden. Eerste nieuwsbrenger kun je niet makkelijk meer zijn, wel op Twitter bijvoorbeeld, op je website. Maar uh, ja, voor, de, voor de gedegen verslaggeving uh, waar mijn krant dan vaak voor kiest, uh, ook opinierende artikelen... Ja, dat, dat, dat kost tijd. Dat, dat kan niet alleen maar op snelheid. Hm. Hoe moeilijk is het om, om afstand te nemen van de sport die je volgt? Eh, bijvoorbeeld het dameshockeyteam. Eh, dat heb je heel veel gezien, heel veel gevolgd, heel veel mee meegemaakt. En uh, ik merk voor mezelf altijd als ik met een voetbalteam op, op stap ben... je wordt gevoelsmatig op een of andere manier daar ingetrokken. Hoe moeilijk is dat om de afstand te bewaren die noodzakelijk is? Nou, ik vind dat je daar je achterband voor moet gebruiken. Kijk, uh, we zijn met acht man hier. We hebben natuurlijk ook zeg maar, de coördinator, de chef. En ik vind uh, dat uh, die is degene die dat ook wel kan aanreiken. Die, uh, die je heel goed... Uh uit je eigen wereld kan halen. En uh, je hebt dat sowieso, heb je daar sowieso trucjes voor door bijvoorbeeld je indeling goed te checken. Dat je toch ziet van, oh wacht eventjes, hè, uh, leuk die hockeydames, maar een interview met Sepp Co, ja, uh, hè, dan uh, weet je waar de fotograaf naartoe gaat. Dus dat zijn wel dingen, ja, uh, je, je moet dat wel blijven checken. He, of, of, je, of je inderdaad niet te veel in je eigen sport uh, maar dat duikt. Is, dat is strijden voor je, voor je portefeuille, zullen we zeggen, op de krant. Omdat je toch ook hockey in de krant wil. in plaats van alleen maar wielrennen of, of, of, of voetbal. Thief. Dat begrijp ik wel. Maar Jack u misschien op de connectie die je krijgt door de jaren? Ja, met, die, met, met die, name. Met die, Met die sporters. Ja, als je ze jaren tegen het lijf loopt... Dan, dan, dan sta je anders tegenover die mensen dan dat je ze voor het eerst ontmoet. Ja. En als ze aardig zijn, dan is het ook nog een stuk lastiger. Just. Maar begrijpen jullie dat dan... Want, want dit mediaforum doen we elke dag. En er komen natuurlijk ook mensen aanschuiven die... Uh, ook, ook de afgelopen tijd die, die veel minder in die sportwereld uh, zitten. Ja. en die dat, die dat verwijt wel eens maken, ook als sportjournalisten. Te, te dichter tegenaan en daardoor misschien niet altijd even kritisch meer. Maar dat is omdat... Uh, in de sport geven mensen zich zodanig bloot met hun prestatie... hun verklaringen afloop uh, uh, vol van adrenaline... Uh, dat je, je krijgt veel meer van die mensen. Te zien dat iemand een communiqué voorleest achter een nou microfoon... Ja, de kwestie van de sport is natuurlijk veel aantoonbaarder en veel zichtbaarder... dan bijvoorbeeld bij een politicus. Ik noem maar wat. Ja, die zie je niet vaak in een zwembroek. Nee, dat klopt. Ik word ja, terwijl... er over... terwijl... niet aan denken. Nee. Ja, maar terwijl van, poli van, van politieke verslaggevers ook al wordt gezegd... dat ze soms te dicht uh, daarbij zitten. Soms onderdeel zijn van dat hele circus eigenlijk. Maar welke kritiek missen zij dan in... Uh... In... Nou ja, bijvoorbeeld, als je kijkt naar het Nederlands Elftal... Uh, hè, daar komen, na afloop komen er dan heel veel verhalen naar voren... Uh, waar ik dan in die tijd niet zoveel over gehoord heb. Tenminste, dat is dan het verwijt van die mensen. Ja? Ja. Maar, dat, maar dat is in iedere situatie, want misschien dat we dat nog even kunnen oppakken... wat toch een sideline is van sport, maar toch... er is nu een, uh, een Chinese dokter die uh, gisteren uh, volledig is leeggelopen... en heeft gezegd in de jaren 80, 90... hebben alle Chinese sporters hebben gepakt wat dan ook maar voorhanden was. We hebben nooit geweten wat. Wij als doktoren werden het ook... we moesten het gebruiken... Dat komt nu zeg maar 10, 20 jaar na datum naar buiten. Wij schrikken daar niet van. Maar aan de andere kant schrikken we er wel van dat dat nu ook weer naar buiten komt. Ja, dat heeft te maken met, uh, met dat je nooit hebt kunnen doordringen daar in China tot, tot wat je wilde zien. Zij deden slechts de deuren open die, die zij wilden doen. Ik, ik ben ook in China geweest, in een veel moderner China. En ze lieten me toe in het... Uh, ze hebben 360 sportinstituten in, in het land. En ik mocht er... In één verschijnen voor een uur. En toen zijn we een gang ingevlucht, zijn ze ons kwijtgeraakt. Toen heb ik er ongeveer drie uur kunnen doorbrengen voordat ze ons eruit gooiden. En dan kun je de praktijken wel zien van hoe ze daar werken. Dat is tamelijk hard in onze opvatting. Nou, is heel geks hè? En, en dat, ja, ik heb steeds meer achterdocht bij iedereen en alles. Nu is Alzheimer gewoon geblesseerd. En toch hangt er dan weer iets dat je denkt. Nou, als je de, kijk, dat eh, is zo maf, je. Je check, gaat... Doping is vooral endurance doping. Dus uithoudingsvermogen doping. Da daar, is... daar worden de meesten op gepakt. En zij op 50 door... meter heeft is er geen het zin. pure natuurlijke kwaliteit. Dat is natuurlijke zwemkwaliteit. En als je bij eh, zwemmen spieren gaat kweken... dat heeft een tijdje gekund in die bijzonder snelle pakken. Ja. Want dan werden de spieren toch nog wel samengebald. Dat is nu ook voorbij. Dus zwem, Therese, Al zwem is puur. Therese Alzheimer is behoorlijk puur. Er wordt niemand gepakt met zwemmen dit jaar. Uh, lang terug dat er iemand maar gepakt is. nu niet. Deze keer, wordt een, dat weet je zeker? Nou ja, okay. niet zo zeker in de sportmarkt. Wat ja. heb jij nog een persoonlijke doel deze Spelen? Uh, nou ja, ik heb eigenlijk mijn persoonlijke doel in zoverre gehaald, dat ik het wel belangrijk vind om, uh, om toch iets anders te brengen. Dit is een... Dit is toch een... Dit is meer, ja. zeg maar... Krante mevrouw, hè? Praat niet ja, in de microfoon. Nee, uh, nou, <laughs> zeg maar... Uh, nee. Ja, nee, dat klopt. <laughs> Zie je dat ik moet wennen, Ja, ja, ja. We helpen elkaar. Ja, maar jongens, over vier jaar, dan is het appelsjeitje. Ja, dat gaat hard. Uh, hoe heet het? Nee, wat ik... Uh, wat ik uh, mijn persoonlijke doel heb ik in zoverre... Al bereikt uh, je wil anders zijn dan anderen kijk je hebt hier uh, duizenden journalisten en uh, je moet oppassen dat het geen eenheidsworst uh, wordt of dat je de hele tijd achter andere media aanloopt dat je ziet wat er op tv gebeurt omdat je daar nog eens je verhaaltje over wil maken. Nou, en in zo'n eerste week heb, heb, heb ik die kans. Ja. Dus ja, dan probeer ik hem te pakken. En dat lukt dan op verschillende manieren. En, en dan, dan kom je Ankie van Grunsten tegen in een cabrio. Ja, en uh, <laughs> dan uh, tref je Jessen uh, Ramouni, hè, die uh, moslim is die aan. van Mar ja. Mar nou, Marokko ja, dressuur rijdt. Ik wil tot slot van jullie één kort antwoord hebben. Als je nu mag kiezen... Die Olympische sporten van die, ruim 10.000... 10 die kan je nu één op één twee uur interviewen. Wie zou jij willen hebben? Oh, moet ik dat zo zeggen? Ja. Uh, uh, nee, dan zou, ik, uh, dan zou ik echt niet voor een sporter gaan. Dan zou ik heel graag uh, de vrouw van... Uh, uh, uh, zou ik graag Kate willen spreken. Ja, ah, ja, Dat ja, willen we allemaal ja, ja, wel. Ja, moet ik. Uh, nee, ik ja. ga er even over nadenken Ik heb wat lastige vragen. Ja, Michael Phelps wil ik echt wel eens een keer lang spreken. Is een langs bijzondere keer Ja, de, de man met de meeste plakken ooit tijdens spelen. Ja, op weg naar de verbetering van het uh, 18-medaille record van mevrouw Latinina uit Rusland. Weet je dan, Marje? Mm. Um, nou, ik vind eigenlijk dat ik al heel veel uh, hele leuke mensen spreek. En uh, weet je wat ik altijd een beetje vind? Als ik dan hoor, zoals... Ik snap echt wel dat je twee uur met Michael Phelps zou willen praten. Maar, weet je, ik zou er wel een keer een bol mee willen drinken. Maar niet uh, in een interview willen praten. Want je krijgt het er toch niet uit. Nee. Je hebt toch echt langer nodig om mensen... Echt doorgronden. Nou, wij zijn er bij jullie redelijk in geslaagd. Want ik vond het prettig dat jullie het waren. Zeker. Dank, Dank je wel. Telegraaf, John Volkers, Volkshand. We gaan naar het uh, laatste nieuws. Het Rode Kruis haalt een aantal buitenlandse medewerkers uit Syrië weg omdat het in delen van het land te gevaarlijk is. Ze worden overgebracht naar de Libanese hoofdstad Beirut. Er blijft een klein kernteam van het Rode Kruis over in Damaskus. Hulporganisatie Rode Halve Maan heeft zich deels teruggetrokken uit Aleppo, waar zwaar wordt gevochten. De Europese Centrale Bank bereidt samen met de eurolanden een ingrijpen op de obligatiemarkten voor. Door de aankoop van Italiaanse en Spaanse staatsobligaties moet de rente die die landen betalen worden teruggebracht.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 En de gouden medailles die worden uitgereikt tijdens de Olympische Spelen... zijn de duurste in de moderne geschiedenis. En dat komt doordat de medailles zwaarder zijn dan voorheen... maar ook omdat de prijs van edelmetalen explosief gestegen is. Een medaille weegt 400 gram en daar zit voor zo'n 520 euro aan edelmetaal in. En in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden... bestaat de gouden medaille voornamelijk uit zilver. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 36 kilometer file. De meeste vertraging in het midden en het zuiden van het land. Wat opvalt is de file door werkzaamheden op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Bij nieuw 3 kilometer. Er was een aanreding op de A28. Zwolle richting Utrecht. Alle reisschokken zijn weer vrij. Tussen de afrit Elspet en Harderwijk nog 5 kilometer. En een drukke route, ook door de werkzaamheden, is de A50 Arnhem richting Os. Tussen Rinken en de Waalbrug bij Ewek langzaam rijden over 12 kilometer. Dit is de Radio 1 Sports Zomer. Ja, we zitten hier nu in Londen, vier jaar geleden in Peking... met dat prachtige stadion, het Vogelnest. Hoe is het daar nu eigenlijk mee? Nou, knuddig, kan ik je vertellen. En de Nederlandse supporters zijn ook onderweg naar Londen. Ja, nu de Olympische Spelen bijna voor start zijn gegaan... dan vertrekken ook de eerste sportliefhebbers uit Nederland naar Londen. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar het vliegveld van Rotterdam... waar supporters klaar zijn voor het vertrek. Dit kan bijna niet missen, hè? oranje petje, oranje ja. polo, oranje shirtje. Ja. Jullie gaan naar Londen? Ja, ja we zijn uh, onderweg uh, vanavond, uh, morgen overmorgen in Londen. Waar ga je naartoe? Uh, we gaan uh, wielrennen kijken, morgen uh, wegwedstrijd, bij de mannen langs de weg staan. En dan overmorgen bij Marianne Vos zitten op de tribune. En uh, morgenavond uh, de meisjes, uh, de zwemmeisjes... Uh, uh, feliciteren en, dan morgen, en overmorgen uh, hopelijk Marianne Vos. Dus, uh, ja. Heel positief hè. Heel positief, ja, he? we hebben er zin in. Het uh, ja, wordt een goed weekend. Ik heb er echt zin in. Ja. U hebt er ook zin in ik aan? Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Wat ga jij voor? Ja, fietsen, de sfeer, alles. Jullie ook naar Londen? Waar gaan jullie naartoe in Londen? Uh, de eventing. eventing paardensport. En hoeveel dagen? Uh, tot en met woensdag. Was het moeilijk om een kaartje te krijgen? Uh, nee, maar toen de tijd woonden wij nog in Londen. Ah, ja, het was wel moeilijk. Uh, we hebben voor, uh, voor 15 evenementen ingeschreven en voor twee evenementen kaarten gekregen. Voor het eerste weekend, wat dan voor het laatste weekend. Daar hebben we Wemer nog even bij gedaan uh, ondertussen. Dus we gaan ook een paar dagen naar het zeilen kijken. Vanavond de opening, waar ga je die kijken? Weet je nog niet. Ik denk of het van Square of er zit een goede Nederlandse kroeg. De Hems, misschien daar. Ik denk in het Holland Heinekenhuis. Dat denk ik. Hebben jullie ja. daar, daar kaarten voor? Daar ja. hebben we wel kaarten voor, ja. En zit er een feestje? Natuurlijk, ja. altijd. Eerste keer de Olympische Spelen? Nee, we zijn ook al in Barcelona geweest. Het was even wanneer 92? Zoiets, nee? ja. Twintig ja. Ja. jaar geleden? Ja, ja, ja. ja. We zijn twintig jaar ouder. Ja. Ja. Nou, veel plezier. Dank je wel hoor. Okay. Hè. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar Radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl and about all to myself and on the floor Ja, het blijft toch een vreemde titel Better When It Hurts van Miss Montreal. Het is vandaag de laatste dag van de Twentse rolstoel vierdaagse. Onze verslaggever Gari van Pinkster was bij de start. Goedemorgen deelnemers. De laatste dag. Het wordt weer een mooie dag. De zon die breekt door. Dus ik zou zeggen: kijk goed uit. Pas goed op jezelf. Heel veel plezier onderweg. En als het goed gaat allemaal zien we elkaar vanmiddag om half drie... bij het hoogspel, waar hopelijk heel veel mensen jullie zullen onthalen. En dan gaan we snel aan de kant, want dan racen de mensen hier weg. Meesten met handfietsen. Succes! En de mensen die hier gestart zijn, dat waren een stuk of 25, 30 misschien... maar dat is pas het begin van het peloton. Er zijn ook vaak de mensen die 70 kilometer gaan doen... Want we kunnen hier nog tot 11 uur kunnen de deelnemers starten. Wij rijden vooruit om te kijken of alle controleposten op hun plek staan. Zodat we alles overal veilig over kunnen steken. En uh, ja, dat is onze taak een beetje eigenlijk. En heeft u veel problemen gehad of problemen gezien bij de mensen deze dagen? Nou ja, goed, kijk, het uh, was natuurlijk lekker warm weer. En uh, ja, er zijn een aantal mensen die hebben de, de route voor zichzelf wat korter gemaakt. Die zijn teruggegaan van de 30 naar de 15 bijvoorbeeld. Maar uh, nee, verder valt het uh, gelukkig mee. Nou, hopelijk wordt vandaag ook een mooie laatste dag. Nou, daar gaan we vanuit. Het weer zit er ook van mee. En de rollers hebben er zin in. En wij ook. Dus dat uh, komt vast goed. We zijn nu aangekomen in het kerkdorp Hertme. En daar zit al een ploegje zie ik daar, van de eerste deelnemers... die hier een pauze stop maakt. Er zit een krentenbol te eten. Heel ja, lekker, hè? Want, hoeveel kilometer heeft u al gedaan? 13. En hoe gingen die? Ja, makkie. Ja? Nu begint het warm te worden, hè? Mevrouw, u zit aan de boterham. Hoe ging het tot nu toe? Warm. Het is veel klammer. Gisteren was het lekkerder. Kost het veel energie? Nee. Nee. Ach. Nee, nee. Dit is vroeger makkie, want ze zeggen u bent de officieuze kampioen van Nederland. Ja, dat zegt men ja. <laughs> uh, ik heb maandag meegedaan met de wedstrijd en dan ben ik uh, Nederlands kampioen geworden. Maar mens, de eerste zegt, het is officieel, het is bij officieus. Ach, ik ben gewoon eerste geworden. Nou was er ook een paar dagen geleden sprake van dat mensen spijkers ook op de weg hadden gegooid. Heeft u daar iets van gemerkt of gezien? Ja, helaas wel. Uh, onze trainer die heeft vooraf uh, lekker band gekregen. En nadien, nadat we zijn band hadden geplakt, uh, kwamen we er dus achter dat al die schroeven daar lagen. En daar hebben de organisatie gewaarschuwd en die hebben het allemaal opgeruimd. Dus ze hebben, ochtends heeft de, hebben de jongens uh, uh, controle gehouden en toen was er niets aan de hand, hebben ze niets gezien. Nou ja, en een uur later, wij komen voorbij en die schroeven lagen overal. En het was niet even een handje, en nee, het was echt een, wel een kilometer lang uh, vol met schroeven. Schroeven of spijkers? Nee, schroeven. Maar krijg je daar dan ook een lekker band van? Ja, daar, daar kan je ook in rijden. Ja, je banden zijn gewoon heel erg hard, dus als daar iets scherps in komt, ja, dan heb je een lekker band. Veel mensen rijden ook in ploegjes samen. u neemt er een slokje water bij, hè? Ja. Is, het, is het warm? Nou, ik heb hard door Dat maakt dat wagen. Hoe ging dat? Maar even een slokje ook. hoor. Uh, ja, dat ging goed. Die heb ik wel geverdiend, hè? Toch? Maar een maatje van mij wacht op me. Ik denk dat de heer even door mogen. Oké, okay, nou veel succes. Oké, okay, nou gaat lekker bedankt. De, de Twintse uh, rol rolstoelvierdaagse, dat is de officiële term. Uh, was dat een bijdrage van Garry van Pinksteren? Rogge. Ja, Rogge, ik zie het staan. Uh, IOC voorzitter Jacques Rogge hoopt morgen dat de wegwedstrijd bij de mannen door een Brit wordt gewonnen. Ondanks een Belgische wielerhart hoopt hij dat Mark Cavendish een gouden plak pakt. Een vroege Britse medaille is namelijk belangrijk voor een goed evenement. Yes, this is one of the, cru the crucial competitions. And I know that the entire Great Britain is waiting for Cavendish to win the elusive gold. Uh, if, if you see the number of people that were present for the torch relay here in the centre of London yesterday. Uh, I mean, it was amazing, but also there was a lot of discipline by the, by the spectators. Uh, it will be it will be intense on Saturday, uh, from the whole day, from 10 o'clock in the morning until approximately 3.30 in the afternoon. But uh, the torch relay issue was very well handled, and so I'm optimistic that the uh, road race will be a great success. Hopefully with a medal for Belgian athlete too. Heel Groot-Brittannië wacht op Cavendish en zijn gouden plak. Als je kijkt naar hoeveel mensen er al waren bij de vakkenloop. Het was geweldig en de discipline was goed onder de toeschouwers. Het zal morgen vanaf tien uur tot half vier spektakel zijn. De wegwedstrijd zal een succes worden. Hopelijk met ook een Belgische medaille. Maar het is dus goed voor het toernooi dat een Brit een vroege medaille pakt. Uh, of, the, of the nations will be definitely influenced by that. En de United Kingdom heeft een goede kans met Cavendish. Definitely we weten dat. Ik zou blij zijn met een Britse I'd Ik zou blij zijn met een Belgische Ja, Wie er vanavond de vlam zal aansteken, blijft nog een van de beste geheimen. Ik zou het willen weten. Maar dat is normaal. Ik weet het niet. Dit is een van de beste En We hebben een verantwoordelijkheid met de It's Het is it's your verantwoordelijkheid. En we niet to know, because weten, want hoe meer mensen weten, hoe groter is de gevaar van leeg. Te zijn een Olympic kampioen, dat zou be zijn. Nice. Uh, het a, a is geen prerequisite, het is geen verplichting, maar ja, natuurlijk, je denkt aan een Olympische kampioen om dat te doen. Niet iedereen moet weten wie de vlam aansteekt, zegt Rogge. Hoe meer mensen het weten, des te sneller kan het uitlekken. Ik zie wel graag, zei hij, een Olympisch kampioen. Het is geen verplichting, maar het zou wel het mooiste zijn. Wie vanavond de vlam aansteekt, dat kunt u beluisteren op de radio... via Tom van het Hek en Ed van de Bend, En op de televisie mag ik het doen samen met Leon Haan. Een jaartje geleden ongeveer alweer. Chris Martin en Coldplay en Paradise. Het Britse volkslied God Save the Queen is een van de oudste van Europa. En toch is er niet zo heel veel over bekend. Matthijs Deen zorgt muzikus Isabel Stout op om te peilen... of het lied na vier eeuwen nog steeds diepe Britse vaderlandsliefde oproept. Ja, ik kan het zo zingen, maar het is zo pompous. Ik vind het wel leuk, ik ben niet tegen, maar toch vind ik het een beetje alsof ik moet gichelen over. Toen ik jou vroeg, van, zou je dat kunnen zingen? Toen zei je, oh, dat is geen probleem, want ik heb dat vroeger heel vaak moeten zingen. Wat, wat, wanneer was dat dan? Ja, dat was, ik denk, ja, misschien op scholen en zo. Ik was ook een brownie. Net als de Boy Scouts, maar dan voor meisjes, voor jonge meisjes. Hmm. Ze eten brownies. En toen moesten we zingen. Ik deed ook met amateur toneel. Toen ik, uh, ja, 16 tot uh, 30 of zo deden. En, en toen moesten we naar de laatste voorstelling. Iedereen stond op. Dat was de drumroll. En het publiek stond op. En wij stonden daar op het podium. En iedereen... En dan gezamenlijke... bas je daar gezamenlijk je uit. Ja, barsten weet ik niet. Maar we zonden wel. God save our gracious queen. Long live our noble queen. God save the queen. Send her victorious. Happy and glorious. Long to reign over us. God save the queen. Er zijn twee coupletten, maar je, je kan er eigenlijk maar één? Of... Ik ken de eerste en ik heb gekeken en volgens mij ken ik de... Now, it starts as third. It can't completely But the words are real. It is... Oh uh, Lord our God arise, scatter her enemies and make them fall, confound their politics, frustrate their knavish tricks, On the, our hopes we fix, God save us all. Thy choicest gifts in store, on her be pleased to pour, long may she reign. May she defend our laws and ever give us cause to sing with heart and voice, God save the Queen. What out is it? De 17e eeuw, maar het is niet precies zeker wie het heeft geschreven. In ieder geval zijn er twee standaardversies, namelijk God Save the Queen en God Save the King. Ja, precies. En als Charles op de troon komt, dan moeten we allemaal King leren zingen. Nou heb ik ook andere Engelsen gesproken en die zeiden... Nou, dat God Save the Queen dat is allemaal voor mij te koloniaal en is veel verbonden met uh, Commonwealth. Voor mij is het lied van Engeland is eigenlijk Jerusalem van William Blake... Dat is een heel mooi liedje. En uh, de woorden zijn prachtig. En uh, de melodie is ook ont ontroderd. Uh, Heb je dat zo paraat, hoe dat gaat? Um, niet allemaal. And did those feet in ancient times something on England's... Uh, dat Jerusalem wordt ook wel eens gezongen bij sportgelegenheden. Denk je dan van, dat vind ik goed? Of denk je, dat gaat eigenlijk te ver? Nee, ik vind het prima, eerlijk gezegd. Ja. Oh, een land kan best twee volkslieden hebben. Het nieuws uit Binnen en Buitenland. Het ingaan voetbal, Wimbledon, de door de Frans en de Olympische Spelen. Et par le souvenir de t'avoir vu zène non Tu les fais sansfuir Sans deviner ce qu'il est j'aime Ah Sas d'entre nous Vivre avec toi est un cauchemar Tu ah. t'en laisses Ouais si tous déconnards Ouais Gestaan. Het is heel uh, Het is midden jaren 60 in het geluid van Eddie Floyd en Lee Dorsey en Wilson Pickett. Maar het is een Fransman, de Franse soulzanger Ben Lonkele's soul. En als ik heel zagerijnig ben, dan ben ik bijna nooit. Maar als het gebeurt en ik zit in de auto en dan gooi ik zijn cd'tje erin... hij heeft niet voor niets een contract getekend bij Motown als Fransman... met het nummer Petite Seur. Vandaag kijkt de hele wereld natuurlijk naar Londen. Maar vier jaar geleden waren alle ogen gericht op het Vogelnest in Peking... waar de opening van de Olympische Spelen toen uh, was. Jack zei het al, eigenlijk was die uh, opening... Onovertroffen. Dat gaat vanavond in Londen ook niet gebeuren. Het wordt wel mooi vanavond, dat sowieso. Um, maar wat gebeurt daar nu in het vogelnest? Correspondent Karen Esenhuis zit daar toevallig in het vogelnest. Karen, wat doe je daar? Uh, ja, Goedenavond. Toevallig inderdaad. Ja, ik zit hier tussen duizenden Chinezen naar een voetbalwedstrijd te kijken. En wel, Manchester City tegen Arsenal. Niet tenminste. Het is niet hun thuisstadion, dat vogelnest. Dus hoe komen die twee daar terecht? Nou ja, China, misschien weten jullie dat wel, is niet behoorlijk goed in voetballen. Terwijl ze dat ontzettend graag willen zijn, want die Chinezen zijn dol op voetbal. Dus wat doen ze dan? Ze kopen gewoon een wedstrijd. Dus uh, ja, ze hebben Arsenal en Manchester City gewoon heel veel geld betaald... om hier te komen voetballen voor alle Chinese fans. En uh, nou, dat gaat goed af. Manchester City staat voor met 2-0. Ze zitten net op de rust. En wie heeft de doelpunten gemaakt, dat weet je ook. Ja, dat is een uh, man uit uh, die voorkust... Moet je me even helpen, nummer 42, met de naam. Een man uit Ivoorkus. Ja, nummer 42, nou, ja. Nee, ik kan kijk, wel iemand die Ivoorkus e Jack nummer 42, het zijn echt wel een beetje de B-spelers. Ja, ja die uh, maar, maar geen Nederlands ja. op het veld. Maar wel de B-spelers van de twee beste ploegen ter wereld, ja. een beetje. Uh, uh, je, uh, geen Nigel de Jong op het veld? Geen Nigel de Jong? En Van Persie is er ook niet. Nee. En uh, nou ja, Balotelli, die zit op de bank. Waarom? Nou, geen idee. Maar het zijn dus echt, echt de lage nummers die hier op het spel staan. Maar dat maakt de Chinezen niet uit. Ze zijn heel enthousiast. Ze kieteren en ze schreeuwen volop. Ballotelli volgt de wedstrijd via zijn iPad uh, op de bank. Um, uh, de Spelen uh, ja, waren dus vier jaar geleden daar. De Chinezen waren trots. Um, hoe kijken zij nu naar Londen? Ja, ze kijken enorm naar um, vooral wat betreft de atleten. Want ze willen natuurlijk net als de vorige keer het hoogste aantal gouden medailles binnen slepen. Al heeft de chef in inquiet van uh, China, zo mag je hem eigenlijk wel noemen, afgelopen week zich een beetje in een soort van undertop positie gemanoeuvreerd. Want hij heeft al gewaarschuwd dat de successen in Londen misschien niet te zijn. Zoals we het hier in Peking. Maar ik dacht, dat gaan we afwachten. De Chinezen die zitten met vol spanning. Het ja. zijn Karen Eshuis vanuit het Vogelnest in Peking. Dankjewel. Het EK Voetbal.